De laatste vijf dagen zat hij daar een beetje stabiel op. Maar uh, ja, hoe hebben de andere crypto's het gedaan? Uh. Ja, het is allemaal hard naar beneden gegaan. Tenminste, vooral de. Ja, als ik kijk naar de weekbeslagen. Dan zie ik uh, Ethereum 18% eraf. Uh, Ripple 13%. Bitcoin Cash 20%. EOS 23. Dat zijn allemaal flinke aderlatingen geweest. Nou, niet ongebruikelijk bij crypto's. natuurlijk enorme volatiliteit hebben. Maar het is toch wel eventjes. Uh, ja. Veel mensen zullen zeggen.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 ...hoge energiekosten hebt, dan is het ook duur om goud te produceren. Dus die zijn van waarschijnlijk, ja, krijg goud wel een, rug, een, een, een zetje in de rug van deze energieprijs. Nou ja, ik bedoel, bitcoin kost ook veel energie. Sterker nog, het is nu, moet ik eigenlijk geld bijgooien om te minen, Ja, het is niet meer winstgevend voor... De kosten zijn heel hoog om aan bitcoin te minen, dus ja, goud minen...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 Wie onderhandelt er nou met wie? Hij gaat gewoon uh, voor zijn computer zitten en hij typt een uh, ideetje in om belastinggaranties omhoog te doen. Ja, nou, hoe heeft te maken met het klimaatakkoord? Dat, dat is al veel eerder, geloof ik, 2015, zijn ze al mee bezig geweest. Nee, maar maakt me niet uit, maar ik vind het gewoon belachelijk dat, uh, dat daar onderhandeling staat. Bedoel wij een onderhandeling? Dus, uh, Pietje onderhandelt met Trudy over de prijs van hun uh,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 Maar ik vind dat wel, wel belachelijk bedragen. bedragen. En dat het idee is dan: van ja, want eigenlijk is er niet een goed alternatief, behalve dan een warmtepompinstallatie. Nou, ja, je zal maar in een, in een grote stad wonen of zo, waar dat heel moeilijk is om, om dat aan te leggen. Dan ben je gewoon ja, meer geld kwijt aan aardgas. En wat het, en het, ook het rare is, dat het was volgens mij 2006 of zo. Toen zou, toen zou Nederland nog de gasrotonde van Europa worden. Dat heb ik nog even bijgezocht hier.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 Rusland door te zetten. Ja, maar Aan de andere kant ik bedoel, hebben we natuurlijk ook nog een probleemtje met uh, Groningen. Hè? Ja, nee, dat, dat je in Nederland langzamerhand uit, uit je gas raakt, dat is gewoon duidelijk. Uh, dat, dat blijkt wel, ja. Maar dat je, dat je ja, Rusland heeft, heeft nog zat gas, dus dat zou je... Maar ja, het gas moet natuurlijk allemaal uit uh, Qatar komen en via Syrië gaan. En daarom moet die als zat daar weggewerkt worden. Dat die pijpleiding daardoor heen kan. Dan je uh, Europa voorzien van, uh, van Qatar...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 Maar ja, niemand die erop let. Het dus gewoon blijft gewoon doorgaan met het hele verhaal van uh, global warming. Ja, aan de kant van Groenland, daar, uh, daar smelt het van. Ja, de pool, de pool die verplaatst. Ik bedoel, de, zoals je weet, de planeet die wiebelt, hè? Die, die pool die verplaatst mm -hmm. is nu meer richting Siberië gegaan. Dus die kant wordt het gewoon kouder. Ja, die als die wiebelt met een periode van 20.000 jaar of zo al over. Nou, maar dat heb je. En je hebt ook nog dat, omdat die scheef staat, dat je, dat, dat ijs een beetje asymmetrisch op die.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 Kom een beetje de aandacht afleiden. afleiden Ik bedoel, ze weten inmiddels van al die boze reacties op Facebook van al die libertariërs. Dat de grote uitbuiter in de samenleving is uh, gewoon uh, de Belastingdienst. Maar uh, ja, nee. De aandacht moet naar de, uh, de supermarkten. Want die buiten, uh, ja, arme boeren uit. In arme landen. Die krijgen maar 8 cent. En dan 30 cent gaat er in de zakken van de, van, van de kruidenieren. van dat is Ja, Alsof de die de geen lucht. kosten hebben, weet je wel.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 dat, dat, uh, dat is toch maar een klein stukje markt. En die zijn ze toch al kwijt. Die gaan toch naar een eigen winkeltje toe. Waar ze helemaal verteld worden dat ze. Waar, waar ze genaaid worden met te uh, dure producten. En ik denk dat. Ja, de prijsvechters die moeten gewoon zeggen. Ja, dat soort uh, onzin trekken we ons niks van aan, denk ik. Dat, dat hele verontschuldige. Je ziet dat ook bij. Uh, ja, die, die outrage. De uh, age of rage noemen ze dat ook wel. Dat. Uh, ja. Uh, laatst was er ook weer zo'n zo man. Wat was het nou ook weer? Die was ergens directeur van een soort app.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 ...fingerwaggers die gewoon altijd in een hoek zitten te drijven en een schuldgevoel. Ja, de McCain loopt er echt al 40 jaar... ...loopt daarmee rond, weet je wel. In 1980 is hij toen <laughs> bij zo'n deal vrijgekomen... ...en dat is ook het enige wat hij daar nou heeft gedaan. En ondertussen ja. is hij gewoon een, een, roodse, een lobbyist voor de warmongers. <laughs> ja. ja, inderdaad, de grote warmonger lobbyist die erbij zit. En het schijnt ook nog een schandaal te zijn... ...dat hij een keer, McCain die zat op een vliegdekschip... ...en toen gaf hij...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 En een werkelijke tijd een link in de e-mail naar de NEP-website met aanmeldscherm van Digi-ID. Dat lijkt het dus net of je bij Digi-ID inlogt. Uh, mij, mijn overheid maakt op de website duidelijk dat het om een phishing-e-mail gaat. De email, e-mail is een goede imitatie van berichten die daadwerkelijk vanuit mijn overheid worden bestuurd, waarschuwt de fraude-helpdesk. Dus ja, het is, uh, het, ja, het is altijd. Uh, ja, je ziet dat bij heel veel, bij heel veel uh, dieven. Ik hoorde wel eens van iemand die. Uh,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 Dat, uh, ja, je zou zeggen dat mensen op een gegeven moment wel gaan inzien, zeker als ze erop gewezen worden, dat, dat, ja, dat daar eigenlijk geen verschil zit. Nee, ja, klopt. ja, kijk, uh, dat, als het geen phishingmail was geweest, maar wel gewoon de overheid. Wat was er dan allemaal met dat geld gebeurd? Dan hadden een kunstenaar, die had daar gewoon een mooie schilderij kunnen maken en <laughs> van jouw belastingcenten daarvoor betaald kunnen worden. Dan had dat ergens in een overheidsgebouw gehangen of zo en... Uh, Kun je daarnaar kijken en zeggen, oh, mijn belastinggeld is weer goed terechtgekomen aan dit uh, prachtige, abstract expressionistische schilderij. Van een pot verf die tegen een doek is gesweet of zo. Ja, ja. kijk, okay, ik wil maar wat. Ik probeer even een bruggetje <lacht> te maken. <lacht> ja, ja. Maar ja, dus ze ja. worden uitgebuit, hè, kunstenaars die kunnen wel moeilijk rondkomen. Ja, ze kunstenaars kunnen nauwelijks rondkomen. Minister wil eerlijk loon. Ja, dan neem ik even aan dat de minister een eerlijk loon wil voor de kunstenaar en niet voor zichzelf. Ja, nou, dan gaan ze beter schilderen. is ja. <laughs> dus Niet andersom, ja. weet je wel. Rembrandt had waarschijnlijk als hij subsidie had gehad, had hij veel mooier schilderijen gemaakt. <laughs> <laughs> Pablo Picasso, die, die leefde gewoon in een gigantisch landhuis. En meerdere huizen en heel veel vrouwen natuurlijk. Maar uh, ja, die, uh, als hij subsidie had gehad, ja. dan leek het tenminste net als Rembrandt op echte dingen...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 er wordt ook altijd gezegd, van elk departement wordt altijd gezegd, ja, er is tot op het bot gesneden, is ontzettend bezuinig. En dan uiteindelijk blijkt alleen maar misschien dat de, dat de groei van de groei iets is afgenomen, of de vijfde afgeleid is wat dichter naar nul toe gekomen. Matthijs van Nieuwkerk, die heeft salaris moeten inleveren <laughs> Ja, zo. <sorry>. Hij <laughs> verdient niet meer dan een half miljoen, maar gewoon 4,5 ton of zo. Maar ja, vanuit Libertaris open is dus natuurlijk godsbehalve dat het door door dwang gefinancierd worden en het non principe overtreedt. Dus je, ze je moet van je werk kunnen leven, zegt van Engels over. Net als in ieder ander beroep. Het ja, maakt gewoon niet uit wat je doet als je, als je zegt: Ik ben neuspeuteraar. Ik heb geen leefbaar salaris van uh, mijn beroep als neuspeuteraar. Een communist van Engels over zegt: oh, ja, Iedereen moet eerlijk rond kunnen komen van zijn beroep. Net als elk ander beroep. Ze dus krijgen gelijk subsidie.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 de betekenis van de standbeeld van toen was van: kijk jullie heersers is dus groot, is uh, machtig. Hij staat op een grote, uh, hoe dat? Uh, een grote paal en daarbovenop bovenop staat dan een paard en en en een beest.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 Dus dan uh, ja, de afstand, ook in kleding, als je vroeger kijkt naar de, de, de koning of de keizer, die had natuurlijk een Hermelijnen mantel aan, een rode scepter en dan zat hij op een troon. En ja, dat is nu, uh, ja, uh, Rutte die loopt gewoon in hetzelfde pak, of nou, hij heeft gewoon maar drie kledingcombinaties die hij draagt. <laughs> ja, ja, ja, en een hoodie. <laughs> <Ja>. <laughs> en zo'n bomberjack of zoiets. <laughs> ja, volgens, uh, dat is een campagne ouders zitten, is dat hè? Ja, dat was uh, die, die komiek op zondag geweest, dat uh, ja, ik weer. Ja, ik weet het ook. Ja, wat, ja. ja en die had dat, dat aantal foto's en weer een hele beperkte garderobe heeft. <laughs> maar, uh, in ieder geval, kleding technisch gezien is zijn afstand tot de onderdaan ook een, een stuk kleiner. Dus, uh, ik denk dat de heerser steeds minder op een goddelijke afstand staat.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 Als ze voor een groep uh, houthakkers gaan, uh, spreken, dan doen ze ook een houthakkershemd aan of zo. Of als ze in een bepaalde staat komen, dan hebben ze de cap van, het lokale voetbalteam op hun hoofd. Weet je wel, ja. dat is een bepaalde verkooptruc van, eh, uh, noemen ze, uh, Vier associatie, ja. zeg maar. Ja, hij is één van ons. Ja. Of als hij in Oklahoma een speech houdt, zegt hij, ja, ik heb een, een, een neef in Oklahoma of zo, weet je wel, dan, dan geeft een bepaalde band van, oh. Nou, hij is ook één van ons. Caesar deed dat ook. Hè? Romans, countrymen, fellow, nou, nog wat. Citizens of zoiets. <laughs> hij probeerde heel te benadrukken. Ik weet niet of het Caesar was eigenlijk Marcus Aurelius er geweest. Maar hij probeerde te benadrukken dat hij één van hun was. En dat, dat, ja, dat, dat element zit er inderdaad ook in. Volgens mij was dat de Julius Caesar van Shakespeare. Dat is ook wel zo, maar... Het,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 Mm -hmm. Ik ving dat toevallig op. Ik had zo raar gesprek. Ik zat in de trein. En dan hoor een paar mensen echt daarover hebben. Ja, onze koning is voor Argentinië. Hè? Dat heeft hij gezegd. Hoe de verkeers, weet je wel? Maar goed. Ja. Dat bij hoeveel geld de minister heeft voor een eerlijke beloning, kan ze nog niet zeggen. <laughs> oh oh ja, ja, we hadden daarover. Over de kunstenaars. Hoe, hoe, uh, wat is het voorstel, uh, een cao voor kunstenaars? Uh.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 Ja, dat ze niet zeggen dat de schadevergoeding aan Groningen door de Belastingdienst is gedaan. Maar kennelijk doen ze dat hier wel. Eigenlijk staat er gewoon de overheid vordert de vergoeding weer terug. Via Belastingdienst. Ze zeggen wel BNN Vara, maar dus nog erger. Fara. Ja, het idee is dat de, de slachtoffers van die, die dus die een huis hebben zien uh, instorten. van die gaswinning. Omdat die gasbel leeg is. Uh, die, zien, uh, die krijgen schadevergoeding. Die kregen ze.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 En dan zit, ziet de overheid dat gewoon, of de belastingdienst ziet dat als vermogen. Als een meevaller? ja. Ja, meevaller. Ja, dus die, die gaan daar belasting over heffen, maar ook nog de jaren daarna. <laughs> ja, want die rekenen dat gewoon bij je vermogen. Ja, inderdaad. Je blijft er oh, ja, ja, Waarschijnlijk heb je geen vermogen, want je, je bent toch al je geld kwijt om je huis overeind te halen. Ja, Wat ik wel raar vind, is dat de dader, tussen haakjes Shell, krijgt een lucratieve belastingdeal en hoeft ruim 7 miljard minder belasting te betalen.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 Ja, dat is ook wel lach natuurlijk, want ze zijn uh, vanaf de jaren zeventig. Hebben ze eigenlijk hun hele budget is aangepast aan het feit, aan het idee van. Uh, we zitten op aardgas, hey. Ja, dat is het nou niet. Dus het, ik denk ja. dat er nog meer in elkaar gaat storten. Ik bedoel, het hele, hele verzorgingsstaat is erop gebouwd, toch? Ja, ja. We <laughs> gaat als een. Dutch, Dutch disease genoemd, hè? Ja, ja.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 Ja, het heeft er wel al, daar heb je ook een hele berg van die kunstenaars die allemaal geld van de overheid krijgen. Een beetje om een fluitje uh, te spelen. Maar uh, jongens, <laughs> ze leven niet alsof ze, uh, ik, ik, ik, ik, ik zien ze het niet aankomen denk ik bij de overheid hoor, dat, uh, dat alles gaat instorten. Want de uh, loonsverhoging door één Ja, ze is een beetje ook. Zeven ja, um, 7%, Zeven procent, ja. Gost, Wie mag dat betalen? Komende anderhalf jaar. De eerste loonsverhoging van 3% komt er in juli al. Ja, dat is uh, niet mis. Dat is uh, Olon Gren, onze uh, Zweedse-Finse uh, minister. Het is een mooi resultaat, zeggen. Meer dan de gemiddelde loonontwikkeling in de markt. Zo profiteren ook rijksambtenaren mee van de economische groei. Uh, right. Ja, goed. Maar voor mijn particuliere sector krijgt nog niemand een loonsverhoging. Ja, maar dat zit er kennelijk aan te komen. Dus uh, daar kunnen we. Daar ja, kunnen we omhoog, de, de, de, ja. Dat de Nederlandse bank zei het inderdaad. Ja, maar uh, wij weten <laughs> nog van niks. <laughs> Ik heb nog aan mijn baas gevraagd, maar die wist helemaal <laughs> van niks hoor. <laughs> ja, maar in die berekening stond dat, dat en de, de, de loons, lonen zouden omhoog gaan. doordat er enorme krap op de arbeidsmarkt is. maar ook de arbeidsmarkt zou instorten. Omdat de lonen omhoog gingen. Dat was alweer het paal. De lonen zouden ongeveer op.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 ...de barmhartige Samaritaan... ...die zieke, zwakke... ...armlastige werknemers... beschermt tegen uitbuiting... ...door hun wrede gierige heersers. Met, met andere woorden... ...als de overheid die bescherming kan bieden... ...omdat ze zo onbaatzuchtig zijn... ...dan als je dan dient werkt voor de overheid... ...heb je, heb je, zo iemand, heb je geen een bescherming nodig. Want ja, dat zijn gewoon... ...engelen. Die, die, dus, dus waarom zou je als... ...ambtenaar een vakbond nodig hebben...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 Die in Finland woont, die zei van ja, vakantiegeld. Dat werd vroeger dat werd in Finland vakantie-terugkomgeld genoemd. Want uh, wat er in Finland gebeurd is, dat de werknemers die kwamen gewoon niet van vakantie terug als, als ze <laughs> geld al hadden. <laughs> had. en die bonus kreeg dus om voor vakantie terug te komen en weer aan het werk te gaan. Ja, dat uh, ja, heb ik wel vaker gehoord ook van de tante die in Zuid-Afrika wonen. Als je dan, ja, had je ook van die dagloners die gewoon.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 Ja, maar goed, ja, dan gaan we even van de stakende buschauffeurs naar, uh, kijken, naar de gemeente Houten. Dat is jou wel bekend, geloof ik. Ja. Ja, heb jij, uh, heb jij al 100 euro aan waardebonnen gehad? Nee. <laughs> Dat is een plannetje van de SGP. Dat moet volgens mij nog een uh, kan en kruiken uh, gegoten worden. Maar uh, hier we in ieder geval een voorstel van. Uh, uh, is, het, is daar de, de heersende partij in de gemeenteraad? of... Dit, dit, dit is ook van de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen, die dit naar uh, voren brengt. Ja, ik weet niet wie er eigenlijk, uh, heb ik dat bijgehouden, of had dat D60 gewonnen had, dacht ik. Oké. Okay. Ja. Het, het is, wel, het is ook wel redelijk christelijk, ja, maar er was wel iets veranderd, want de winkels zijn nou open op zondag en uh, dat kwam dacht ik omdat D60 gewonnen had. Oké, okay. maar in ieder geval SGP heeft toch wel een redelijke vinger in de bak, kennelijk. Ja. Ja.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 Ja, en dan wordt ook in de titel staat er een 1 miljoen aan waardebonnen voor inwoners van de auto. Dus uh, ja, moet ik altijd aan Austin Powers denken. 1 million dollars. Klinkt heel groot, 1 miljoen. En dat is dan uh, 50 euro per huishouder. En uh, je krijgt niet gewoon 50 euro. Uh, je krijgt inderdaad een waardebon. Ja, dat, dat, dat zeggen ze weer. Wel, uh,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 Zo kunnen de mensen zelf kiezen waar ze het aan willen besteden. Want, want die, keuze, die keuze is heel erg belangrijk. Hè? Dat mensen dat zelf kunnen kiezen. Stel je voor dat ze buiten houten gaan uitgeven. Dat ze naar Utrecht gaan en dat ze daar, ja, dat zit erachter, weet je wel. Ja. Ja, het is natuurlijk raar dat de mensen mensen ultiem te laten kiezen. Dan kun je gewoon belasting teruggaven. Dus dan kijk je gewoon waar ze, waar ze, dan kunnen ze dat geld ook, kunnen ze hypotheek aflossen of schulden aflossen of zo.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 Ja, er was een, een festival of zo en het was, uh, oh, ja, ja, het was ja, in ieder ja. geval geen gospelkoor wat daar <laughs> ging zingen. <laughs> ja, ik zag SGP staan en ik dacht, oh dat is wel apart. SGP dreigt een rockfestival met subsidiemaatregel wegens kwetsende christenen. En dat komt omdat het festival heet Voor de Duvel Niet Bang. En, en dat is eigenlijk gewoon een uitdrukking, toch? Hey, Piet is Voor de Duvel Niet Bang. Maar het gaat over 15 uh, september wordt het gouden poppodium gigant.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 Nou, uit, ook als het een zijn. en dan kon hij er maar drie vinden of zo, dus dan ging zo. Ja, ze het dit was alleen maar lot, geloof ik. Volgens mij, er kwam een engel langs, die werd heel gastvrij ontvangen, en toen kwamen al die sodom om die zeiden, hé, je hebt iemand te gast, daar willen wij ook even overheen, om wij van onze homoseksuele praktijk om te botfiguren weet je wel. Mm. <laughs> en toen zeiden, nee, nou, nee, nee, neem mijn dochters maar. Oh ja, ja, ja, ja. Een goede vent, hè? En ja, die werd dan gered, hè? God zei, oh perfect, echt, jongen, jij bent echt geweldig, wel. Hier ben ik al een homo's. Ja, nou. En toen ging, uh, hoe dat, toen werd hij gered. Ja, nou ja, dat is heel bizar. Ik uh. ja, haal nog dat er een in een zoutpilaar veranderd op is manier. Ja, dat is een vrouw, Krijg, ik, dat is een vrouw, vrouw ja. Ja. ja, god, een hekel ja. aan vrouwen. Ja, een misogynist. Uh, uh.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 Het uh, hele begrip moreel gewoon helemaal knalt. Ja, Plato had ook zo'n verhaal over Atlantis. Uh, ja, ik denk dat het. Uh... Dat, dat, ja, dat, je kan natuurlijk niet anders concluderen. Ja, maar als vanuit wetenschappelijk perspectief bekijken, die, die die hadden gewoon een stad gebouwd op een, een vulkaan. Daar komt het op neer. Dus ook al waren ze nog zo moreel, die vulkaan was gewoon gebarsten. In de Solenburg morgen bedoel je ook. Ja, niet? maar ook bij Atlantis. Dus, uh, ja. Oh, bij, uh, ja. ja, tenminste, nu je met uh, terugwerkende kracht weten ze ongeveer waar Atlantis lag: lag in de Griekse archipel. En uh, daar is ooit vulkaanuitbarsting geweest met een tsunami als gevolg. En uh, ja, that's the end of the story. Het dus had niks ja, met maar moraal te maken. Maar ja, maar, maar ik denk dat het, dat, het, dat het wel heel erg duidelijk is. Dat je kijkt naar het Spaanse rijk wat er gebeurd is. In de, en het Romeinse rijk. En het is natuurlijk daarvoor ook wel met het Sumerische en Persische rijk gebeurd. Dus dat uh, je krijgt... Uh, ja, je krijgt het, het wordt ook wel samengevat als... Uh, strong men create good times. Good times create... Uh,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 Ja, ik, ik bedenk maar wat hoor. Je, je hoort dan weer tv-dominees roepen van: ja, straf van God vanwege de zonde en zo. En, uh, ja, met tsunami werd er ook van alles geroepen. Dus dat, dat heeft natuurlijk wel uh, invloed op, de, op veel mensen die, ja, uh, nou, gros van de mensen is natuurlijk niet zo rationeel. Dus, ja, die gaan allerlei ja, verbanden zoeken. Ja, het kan best zijn dat dat soort natuur, eh, eh, natuur, ja, dat zo'n enorm elektrisch veld, om maar wat uh, uh, te noemen.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 Denk ik. Ah, dat, dat is wel zo, maar waar komt het, het dan Het is gewoon een enorme terug? valkuil, is dat ook. Als jij, als jij op school zit en je krijgt de hele tijd die shit over je heen, dan ga je ook niet, je, je leert niet meer van A is A, en 1 plus 1 is 2, maar 1 plus 1 kan ook 3 zijn. Het is maar hoe je je voelt. <laughs> ja, weet je wel, en dan, dat leg je dan uit aan, aan pubers die al met die, uh, hormonen gieren door hun lijf en, en.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 Uh, van 10 jaar, geloof ik, waarbij er uh, ja, verhoogde activiteit of verlaagde activiteit is, dus dan is het weer heel rustig en dan uh, krijgen we enorm bergzondig lijken. Ja, dat zou je moeten kijken. Toen de vorige keer was, uh, heeft dat ook echt geleid tot massa-hysterie? Nou, ja, dat, dat zou, je, kun, zou je kunnen onderzoeken. Maar ik, ik weet bijvoorbeeld de Salem Witch Trials had je.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 we waren trouwens bij, de... de, de Oeh, Waar waren we eigenlijk? We waren bij, de uh, SGP. Ja, <laughs> SGP inderdaad. Ja. Alle SGP-dingen we elkaar geveten. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, van de, dit, van, van de SGP. Um, gaan we naar de, de rechter boete voor late aangifte de vrouw. Oh, we zijn een beetje genadigd.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 En staat, dat is overigens alleen maar zo, omdat het hier, hier een zogenoemde gekozen gemachtigde betreft. Uh, Ergens anders staat, je moet niet denken, uh, dat, uh, dat dit ook voor jou kan gelden. Dat was het ongeveer. Het, het commentaar, normaal gesproken, is nog de belastingdienst, nog de rechter erg koelant als een aangifte inkomstenbelasting te laat wordt ingediend. Een verzijnboete wordt zonder goede reden niet gauw vernietigd. Dus je moet niet denken dat, uh, dat je zomaar weg kan komen. Een slaapkaart inleveren.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 Nee, het is ook natuurlijk ook belachelijk dat de hoeveelheid inkomsten die ze missen van een dementerende iemand... Het ...zal wel niet al niet dat te zijn. Maar zijn. Uh, ja, nee. ja, en die leeft dan van die pontjescheme die uh, pensioen heet, weet je wel? Nou, bedoel, als pensioen zoveel oplevert, waarom moet de generatie nou jou, na jou daarvoor gaan betalen? Ja, dat zijn nu al mensen die zich dat afvragen inderdaad. Waarom betaal ik als ik het toch nooit krijg? Nee, we gaan nou even van, uh, van, van, ja, van dementerende bejaarden gaan we even naar... Uh...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 heeft achter de woning van de 38-jarige gemeente Annie Bergmans onder een zeil een Audi met een Nederlands nummer gevonden. Dit voertuig is als vluchtauto gebruikt door een bende die sinds mei zeker zes geldadmaten heeft opgeladen. Zij hebben de vluchtauto dan eh, in het onder een zeil staan. Nou goed, ze willen in feite gewoon weten waarom staat die Audi bij jullie op het erf. Nou...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 Dan zijn we zo ook niet snel verdachten En als je dan opgepakt wordt, dan, dan valt de vraag ook nog wel te regelen. Ja, we zien daar zo meteen daar ook nog een berichtje over. Uh, toen kwam we helemaal uit Spanje. Wat zal ik dan nu, nu maar meteen doen dan? Um, ja, kunnen we doen. Ja, doen we die gewoon meteen. Nee, in Spanje was er dan ook iets, iets soortgelijks gebeurd. Uh, de, de overheidspersoneel was uh, ja, aangetroffen in de zogenaamde wolfpack.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 mensen kennelijk niet om dan om dan weg te kijken als het hun eigen ook als het hun eigen politieke leiders zijn waarschijnlijk uh, die, ja dit ging dan om politieagent een militair ja die zitten niet bij een partij of zo die, die zijn gewoon ja overheidspersoneel maar dat is niet gebonden aan een partij of zo dus dan dan ja dan kan het volk, bevolking unaniem tegen zijn weet je wel ja, maar dit is toch ook, zeker aan de rechterkant zijn natuurlijk ook mensen die de politie helemaal voor, voor En zeggen we, ja, geweldig militair, lord, keeping us safe, praise the troops. Maar, uh, die mensen, die hoor je hier ook niet tegenin gaan. Ja, sommige nieuwsberichten, want ik, ik, was daar nog aan aan het zoeken, sommige uh, nieuwsberichten zijn, of veel nieuwsberichten, die hierover gingen, is, zelfs die functie is, uh, eruit geschrapt, hè? Of ja. zie je ziet dan een ex-militair of een ex-agent.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 We moeten ze, ach als je ze ziet ergens in de supermarkt of bij de tandarts, dan moet je er met z'n allen naartoe gaan en push back. en eigenlijk was het een oproep tot geweld tegen Trump-politici. Oh, die en, kunnen echt slecht tegen hun verlies. Ja. Maar, maar dat is wel vrij uniek, ja, Vrij uniek. het is natuurlijk wel zo dat geweld politici is een heel gevaarlijk beroep, we laten het er al honderd politici in Mexico vermoord waren en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 Dat hij dat alleen maar een beetje tekent. En er zit dan een, hele, een hele leger van de order followers achter die het geweld gebruiken. Maar dat, dat doen ze altijd net of dat er niet is. En dit maakt onderdeel uit. Dus en en uh, overigens haar partijgenoten van Maxim Waters. Die zeiden die zeiden van uh, die trokken hun handen daar vanaf. Die zeiden wel van uh, ja geweld. Uh, dat, uh, dat, daar staan wij niet achter. En toen begon ze natuurlijk ook weer gelijk te huilen. En uh, legde dat anders uit. Enzovoort.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 uh, Bernie Sanders dan, ik weet niet of die familie is, maar die, uh, ja, dat is de hele, hele linkse goed, die zichzelf ook hopelijk uh, socialist noemt. En, en nou heeft er laatst weer iemand bij de Democraten gewonnen, ook een millennium die zichzelf socialist noemt. Ja, communist zelfs. <laughs> uh, ja, en dat, uh, bedoel, dat, daar zit wel de dynamiek in, beide. Of daar, als je ook kijkt naar zo'n antifa-club.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 in ieder geval, de GOP werd, was samen met de, dat is dus de Whigs, de Whig Party, die zou wel bekend zijn denk ik, die hebben een aantal presidenten nog geleverd in de 19e eeuw. Overal waren de Whigs weer een uh, voortzetting van de, een fusie van de Anti-Masonic Party <laughs> en uh, afsplissing van de National Republican Party.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 Wat in die tijd, in 19e eeuw, op een gegeven moment wel een hot issue was. Maar uh, ja, we gaan weer even verder. We hebben, nog, we hebben nog een paar berichtjes liggen. Ik heb hier nog een berichtje liggen over, uh, mogen we straks in Europa nog memes delen? Ja, de grote angst is dat, uh, er is een uh, artikel 13 van de EU, en uh, die zegt dat, ja, hij zijn hele strenge copyright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 Voor de consument, want memes, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is dé manier om heel kort en bondig een idee over te brengen. Of een uh, contradictie te laten zien. Of, uh, Ja, laten zien dat iets. Dat iets, uh, weer helemaal goed is. Maar het is toch gewoon, gewoon een kunstuiting ook. Het... Ja, maar. Dat is met alle kunstuitingen. Dat als je, jij mag geen copyright schenden. Dus je mag niet, ja, maar je uh, mag wel. Als het bijvoorbeeld creatief is, dan kan je wel een fuck doen. Het is dus gewoon een, een copyright. Het, uh plaatje ja, gebruiken, je, denk je, denk je kan er een beetje mee fucken en dan is het een nieuwe kunstvorm. Ja, ik denk wat jij doet ook geen gevaar loopt. Want... Behalve als je ja. iets van Getty Pictures neemt, die hebben de strijd daar. Ja, het is, heel, het is nu eigenlijk ook al kun je zeggen hoor, want ik heb ook uh, vrij spreker uh, was het wel, dat, dat uh, ja, er worden ook regelmatig memes geplaatst en dat er dan ergens een foto op de achtergrond van die meme zit.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 Ergens in het darknet of, uh, ja, je zal wel alternatieve sites krijgen die niet geen gedecentraliseerd zijn en daarmee niet aan te pakken. Ja. Ja, nou ja, we zullen zien hoe het gaat lopen. Maar ja, goed, uh, we zijn we nu nog uh, mee bezig met de voorbereidingen. Artikel 13, ja. ja. Uh, nou ja, maar goed, we hopen dat het uh, ja, ja, ik weet niet, hoop jij dat het erheen komt komt? Uh, of uh, denk je van... Uh,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 Uiteindelijk is het een van, een van de gevolgen daarvan is dit. Ja, ja. gok het maar is, Het is de goede manier om wit te wassen inderdaad. zou zou goed kunnen. Je kan, uh, ja, dat zou je moeten nagaan. Maar dat, dat is natuurlijk de hele truc van, uh, je doet het in oost guta en er is geen hond die er naartoe gaat om, om te onderzoeken wat er nou precies gebeurd is. Want voor je het weet heb je een scherpschutter uh, dan krijg je opeens toevallig een kogel tussen je, net tussen je kogelvrije vest door. Zoals die Nederlandse journalist. Toen dus sta je in één keer op uh... een videootje van ISIS, weet je wel. met je in nood je pakje. Uh... Je zal je afvragen, wat heeft de ene journalist toen... Uh... Ja, wat was die op het spoor? Wat was die op het spoor? Hé, <laughs> hey, de Britten moesten ook mee betalen aan de verkiezingen daar. Hé, hey, in één keer uh, ja, journalist die het onderzoekt, die zit in een ISIS-filmpje. Uh.